This is about to go Hey, this is Fischer. Hi, this is David Guillaume. we are Swedish House Mafia. Yo, this Dollar. The biggest DJ's in the mix. 538 dance department. This is the Dance Department Hot Mix. Maak kennis met een van de meest opvallende nieuwe namen uit de Franse dance scene, Notre Dame. Niet vernoemd naar de kathedraal in Parijs, maar naar zijn oude basisschool. Daar, tussen de krijtborden en schoolboeken, hoorde hij voor het eerst de muziek die zijn leven zou veranderen. <tied> Franse artiesten als Justice en Daft Punk brachten hem voor het eerst in aanraking met dancemuziek. En zijn muzieksmaak wordt verder verfijnd als hij vervolgens ook de filmische en klassieke muziek ontdekt van onder andere Hans Zimmer. En het grappige is, dat hoor je nog steeds terug in zijn muziek. Jarenlang maakte hij meer Deep House. Maar het succes werd pas echt groot toen zijn sound veranderde. En zijn eerste release als Notre Dame door Solomon... overal werd gedraaid als afsluiter van zijn sets. En vanaf dat moment ging het snel. Van een kantoorbaan naar de grote festivalpodia, Van lokale shows naar support van namen als Anima, Kaini Muziek en Adriatiek. Hij brengt het Franse gevoel van stijl terug in de house en techno die hij maakt. En dat werkt! Vorige week nog benoemden we zijn nieuwste creatie tot de belangrijkste track van de week. Een producer met een verhaal en een naam om in de gaten te houden. Vanuit Parijs, nu in de Dance Department Hot Mix, Rotterdam. The bass will bite, shadows dance in black and white If you're lost, we'll make you fat Let's be in the spirit. Dance Department op 58. ik ben Armin van Buren en je luistert naar de exclusieve hot mix gemaakt door de Fransman Notre-Dame. Afgelopen zomer had hij een van de grootste festivalhits in handen. En vanavond maak jij kennis met een van de meest opvallende nieuwe namen uit de Franse dance -scene. Hij is net klaar met zijn US-tour en hij vertelde me deze week hoe dat was. De US-tour was amazing, especially sharing it with Alex. And we had such a good energy together New York was like really special. was Notre Dame, nu verder met zijn hot mix, in Dance Department. Is Say, is lekker, dan stel ik je graag voor aan de kunstenaar van deze hot mix bij 50 Up Dance Department. Hij komt uit Frankrijk, zijn naam is Notre Dame. Hij wordt vaak genoemd als een van de grootste talenten uit de danswereld van dit moment, maar hij is eigenlijk al meer dan tien jaar bezig met het maken van muziek. Hij vertelde me deze week waar het allemaal begon. Dance, Justice is uh, honestly one of my biggest inspirations. And uh, it's like almost uh, like a French pride, you know? Nu verder met zijn hotmix. Dit is Notre Dame bij 538 Dance Department. like the way I talk, they don't like the way I cuss. they don't like the way I represent myself, but you know what, fuck that, so how's this for a motherfucking radio edit, cause I do not give a fuck, cause this goes hard, yeah, yeah, yeah, they trying to stop me from being me, doing this and that, and all that other bullshit, trying to hold me back, saying I cuss too much, Yeah, let me tell you. I ain't some cookie cutter motherfucker, if that's what you want, then shit, you gotta go somewhere else, cause I don't give a fuck, fuck you, fuck you, and fuck you too, motherfucker. Het afgelopen jaar was een achtbaan voor deze Fransman, en deze week vertelde hij me wat hij volgend jaar graag zou willen bereiken. I'm working a lot on developing my level paranormal, and of course on a lot of music. And um, the only thing I really wish is to keep on doing the process uh, as much as I do now. Nou, een hoop plannen dus. Nu verder met Notre Dame in de hot mix bij 58 Dance Department. Het was hem dan, het afgelopen uur in onze hotmix Notre-Dame. Alle hotmixen en de hele show luister je elke week terug via 538.nl... of via mijn eigen mixcloud. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram... at Dance Department Official. Nog één ding, een diepe buiging naar het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan... Ruben Meijer, Quincy Truno en Liesbeth Strobben. Ik ben er volgende week weer, veel plezier met Tiesto.